Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je moet straks weer vaker je mondkapje op, zeggen bronnen in Den Haag. De mondkapjesplicht zal weer gaan gelden voor contactberoepen zoals de kapper... maar ook in publieke binnenruimtes zoals een gemeentehuis... Verslaggever Albert Bos legt uit waarom het kabinet voor deze maatregelen kiest. Het wordt hier eigenlijk in Den Haag omschreven als het laaghangend fruit. Maatregelen die je snel kan invoeren, die dus ook snel effect moeten gaan hebben. Die natuurlijk een impact hebben, maar niet meteen de hele boel weer gaan platleggen. Verder ga je waarschijnlijk ook je QR-code vaker nodig hebben, zoals in de sportschool, musea en pretparken. Of je code ook in de supermarkt moet laten zien, daar wordt over nagedacht. Het wordt straks knap lastig om een telefoon gelijk mee te nemen uit een winkel. KPN, Vodafone Ziggo en T-Mobile hebben dure smartphones weggehaald uit al hun winkels. In Amsterdam is dat al gebeurd. Er zijn de laatste tijd veel overvallen op telefoonwinkels. Even opletten als je met de trein moet reizen morgen vroeg. Tussen 7 en 9 rijden er geen treinen tussen Utrecht en Arnhem. Dat komt door een tekort aan verkeersleiders. Ook tussen Utrecht en Rhenen zijn er in de Spits geen treinen. Reizigers kunnen via Den Bosch omreizen. Er worden geen bussen ingezet. En het gaat super met de zeehonden in de Waddenzee. Er zijn er vijf keer zoveel als dertig jaar geleden. Er zijn er nu zo'n 40.000 schatten onderzoekers. In de jaren 90 sloten Nederland, Duitsland en Denemarken een verdrag over het behoud van de zeehonden in de Waddenzee. En dat heeft dus goed gewerkt. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind wat af. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Morgen in het zuiden en westen misschien wat regen. En dan een graad of 10. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat 2 kilometer file bij knopend de Nieuwe Meer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knopend de Hoek en Burgerveen 7 kilometer file. A5 hoofddorp richting Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10 5 kilometer file... Op de a 10 komt richting Knoop het Amstel... tussen Slotermeer en Amsterdam-Buitenveldert 7 kilometer. Op de N208-Stassenheim-Velzen... 10 minuten vertraging bij IJmuiden. En 5 minuten op de N242-Alkmaar-Middenmeer... tussen de Ring-Alkmaar en Sint-Pancras. En tot zover de verkeersinformatie.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 Weg met verdriet En ik zou het vergeten Maar het lukt me weer niet Want de pijn die blijft Het zit dieper dan dat Ik zou een moord doen Zodat ik je woorden vergat Want dat het gevoel Dat toen is ontstaan Dat gaat nooit meer weg En dat heb jij gedaan Gisteren kwam er een besef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 Vreselijke droom, had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd, dat het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet, want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen zodat ik je borde vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. FM.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland belooft structureel coronavaccins te doneren aan armere landen via het COVAX-programma. Daar zijn afspraken over gemaakt met verschillende fabrikanten. Tot nu toe heeft Nederland veel minder vaccins gedoneerd dan eerder beloofd. Er komen nieuwe coronamaatregelen, melden bronnen aan de NOS. Zo moet de coronapas vanaf vrijdag op meer plekken worden getoond, zoals de sportschool. Ook moet er weer op meer plekken een mondkapje worden gedragen. Stamcelbank Nederland moet stoppen met zijn werk. De missionair staatssecretaris Blokhuis heeft de vergunning ingetrokken... dat er grote problemen bij de instelling zijn. De veiligheid en kwaliteit van de opgeslagen cellen... kan daardoor niet meer worden gegarandeerd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en het skot af naar 4 tot 7 graden.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 Love you. Had ik dit nooit gezegd? Was veel te veel bezig in een ander gesprek. Ik kom mezelf tegen, ga recht op mijn bek, maar geloof me dat's beter dan dat niemand je kent. Twijfels die blijven, soms heb ik spijt, maar dat er bij mij. Wat jij van me vindt en of dat je zint, dat laat ik er zijn. Nie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 Forget the scent of your confusion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 the dark